Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor de rechtbank in Hongarije heeft de Nederlandse atleet Rolf B. schuld bekend aan drugshandel. Hij accepteert een celstraf van acht jaar. Zijn mede-arrestant Gert-Jan N. accepteert een voorstel van tien jaar. De twee werden vorig jaar op muziekfestival Siget betrapt bij het verkopen van grote hoeveelheden drugs. De Hongaarse rechter neemt later een definitief besluit over hun straf. De politie gebruikte vorig jaar geweld bij ruim 14.500 incidenten. Ruim 27.500 keer was er duw- en trekwerk... of gebruikte agenten pepperspray, de wapenstok of een pistool. Door een nieuwe manier van registreren is niet te zeggen... of de cijfers hoger of lager zijn dan voorgaande jaren. Premier Rutte houdt vast aan de eisen voor coronasteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. BN'ers hadden om een ruimhartige regeling voor de eilanden gevraagd. In ruil voor steun eist Nederland hervormingen van onder meer pensioenen en de arbeidsmarkt. Vrijdag beslist de Rijksministerraad over de coronasteun.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 Tot besluit de weersverwachting. Vandaag zon afgewisseld door bewolking. Eerst vooral in het westen een bui, later in het noorden. Het waait stevig. En het is 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat file tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. 7 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen ligt wat rommel op de rijbaan tussen de knooppunt Rotterpolderplein en Raasdorp. Daar zijn tijdelijk twee rijstroken dicht. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen tussen Beverwijk en de afrit IJmuiden 3 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ga voor tips en hulplijnen naar rijksoverheid.nl/slash coronavirus. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zandvoort, een zomerhit. En welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En vandaag hebben wij een heel groot politiek programma. En zeker in het tweede uur. In het tweede uur gaan we praten met uh, meneer Hendricks van de VVD. Mevrouw Koper van de PvdA. En wij sluiten af met meneer Metters van het CDA. Uh, het is zo druk omdat er een nieuw coalitieprogramma is gepresenteerd. En daar willen wij natuurlijk het een en ander van weten. En als het goed is, is meneer Hendricks aan de telefoon. Ja, goeiemorgen Ben, of goedemiddag moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Ja. ja, we zijn natuurlijk gewend om een uurtje te verschuiven... en in plaats ja, van tien over ja. elf is het tien over twaalf. Ja, dat ja hoop, we hopen dat weer terug te brengen, maar we moeten nog even afwachten. Meneer Hendricks, een coalitieakkoord waar drie weken over gedaan is... Ja. en in de inleiding staat al dat het breed gedragen raadsprogramma... daar de leidraad voor was. Waarom wordt er dan nog drie weken onderhandeld... Nou, Ben, het is natuurlijk geen geheim dat deze vijf partijen best wel grote inhoudelijke verschillen hebben. Dus dat het niet zomaar komt door te zeggen, we gaan met deze vijf partijen met de rest van het raadsprogramma verder. Want we hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar genoeg discussies gehad in de Zandvoortse Raad om te weten van, nou, er zitten wel stevige verschillen. En daar moet je het over hebben, want we kunnen niet hebben dat we over twee maanden weer een keer zo'n zo raadsvergadering hebben als die we begin mei hebben gehad. Nee, dat is duidelijk. Maar waar zaten die grote verschillen dan? Um, nou, op uh, nou, het dossier ambtelijke fusie is bijvoorbeeld genoemd het is uitgebreid aan de orde geweest. Uh, er zitten verschillen op het gebied van uh, hoe ambitieus duurzaamheidsbeleid uh, wil je doen. Uh, woonbeleid, hè, die 30% sociale woningbouwnorm is een uh, discussiepunt. Um, ja, zijn er zijn nogal meer punten te benoemen. Ja, we wil even terug naar het eerste uh, ja. punt. En dat gaat over de ambtelijke fusie of ambtelijke samenwerking. ...daarin staat dat uh, we zitten vast tot 2023. Ik heb mm -hmm. u meerdere malen tijdens de vergaderingen horen zeggen... ...als er om gevraagd werd wat, wat men ervan vond... ...en ook bij de uh, afgelopen evaluatie. De VVD is duidelijk tegen amtelijke ambtelijke uh, samenwerking. Mm -hmm. Als dat nu binnen twee jaar weer gevraagd wordt... ...hoe gaat u dan een antwoord op geven? Nou, hetzelfde antwoord is ik eigenlijk ook de afgelopen twee jaar uh, geef. De VVD was destijds uh, tegen het instellen van die ambtelijke fusie... ...omdat wij uh, vonden en vinden dat dat te veel risico's met zich meebrengt uh, voor onze zelfstandigheid, als dorp. Uh, daarbij is de afgelopen twee jaar gekomen dat de kosten uh, stevig uh, toenemen. Uh, dus wij, zien, wij zijn geen voorstander van het instrument van die ambtelijke fusie. Dat zijn we ook nooit geweest en dat, ik denk ook de afgelopen twee jaar hebben we mij niet uh, in die mening doen veranderen. Wat wel zo is, is de gemeente Zandvoort heeft nou eenmaal zijn handtekening gezet onder die ambtelijke fusie. En in een van die voorwaarden staat dat we tot in elk geval 2023 uh, vastzitten aan die fusie en niet tussentijds uh, gaan ontvlechten. Dus dat, uh, dat is gewoon een feit en daar hebben we mee te dealen. Dat is duidelijk. Alleen uh, ja. er zijn natuurlijk wel conclusies getrokken uit de tussentijdse evaluatie... Ja. die uh, eigenlijk net besproken is. En daarin uh, dus eigenlijk liggen de twee standpunten nog steeds tegenover elkaar. Alleen we wachten ermee tot uh, 2023. Uh, nou, je noemt die, die evaluatie die is eigenlijk nog niet besproken. Hè. We, we hebben hem gehad, uh, het college heeft daar geen standpunt over ingenomen... want die waren demissionair op dat moment... En de gemeenteraad heeft er nog niet over gesproken. Uh, als ik hem lees, heb ik wel een aantal vragen aan de onderzoekers. Ik heb wel uh, dus dan... zin om met hen in gesprek uh, te gaan. Mm -hmm. uh, dus er is inderdaad nog niet over gesproken. Ja, je ziet een aantal aandachtspunten en een aantal punten die, uh, die goed gaan. Hij is... En dat is, denk ik, dat is ook denk ik uh, uh, heel reëel. Ja, nou, u zegt hij is nog niet besproken, maar ik heb uh, van alle alle partijen al het commentaar gelezen in de krant. Ja. Dus? En daar, daarbij was ons commentaar... Uh, God, er daar staan nog een aantal open eindjes in en daar zouden we graag ook met de onderzoekers over willen praten. Want er wordt een aantal statements gedaan. Bijvoorbeeld. Um, nou ja, we, we duiken heel diep de, de inhouding. <laughs> ja. Nee, we gaan niet, we gaan nee, niet wordt, inhoudelijk. Er wordt, uh, op de er wordt de mening. gezegd het efficiëntievoordeel wordt niet behaald. Nou, okay. ik zou dus willen weten waarom niet en hoe zouden we dat dan wel kunnen halen. En ja, je moet, je moet juist kijken naar de manier waarop je dingen kunt halen. Ja. En de oplossing is niet om.. Um, het efficiëntieverordeel wordt niet gehaald, dus er moet maar meer geld bij. De oplossing is dan, hoe gaan we dan kijken hoe we de organisatie minder bureaucratisch kunnen laten werken... of hoe kunnen we die dienstverlening aan de Zandvoorters meer verbeteren? Want als je ziet dat de meerderheid van de Zandvoorters die fusie gewoon op dit moment niet, de meerwaarde daar niet van ziet... ja, dan moeten de dingen anders. En dat staat ook duidelijk in het coalitieapport. Ja, dat staat er ook in. Ik heb ook nog een stukje over bestuurparticipatie en dienstverlening... De participatie met, met, met buurtplannen en, en gesprekken met, uh, met wethouders staat erin. Hoe gaat u daar uitvoering aan geven? Uitvoering ik daar uitvoering uh, aan geven. Ellen Verheij voor, als zijn wethouder. Um, en de wethouders gaan uh, regelmatig, maar in elk geval twee keer per maand... nee, één keer per twee maanden uh, in gesprek. En uh, wat ik ook als sympathiek vind, is dat het niet alleen is... de gemeente stelt een agenda op en uh, nou, mensen, wat vindt u daarvan? Maar ook gewoon <laughs> mensen zelf kunnen gewoon punten aandragen. En het lijkt me heel goed... En juist juist in Zandvoort, wat zo'n kleinschalige gemeenschap is, dat je daar heel direct en laagdrempelig contact kunt hebben met de wethouders. Ja, en bent u niet bang dat er dan uh, bijvoorbeeld, uh, zoals in, in het project de Watertorenplein, heel veel geparticipeerd wordt en dan vervolgens weer een ruzie ontstaat? Uh, dat denk ik ook afhankelijk van de manier waarop je dat aanpakt. Uh, en je moet als je participatie gaat toepassen, maar dat vindt voor mij ook iedereen, wel duidelijk aangeven wat de kaders zijn. Oké, okay, dat, uh, dat is duidelijk. Ja. En als de kaders ja. daar zijn, dan kun je binnen de kaders discussiëren over van alles. Precies, en dat is wat Astrid dan altijd met, met auto's kopen. Hè? De, die is een paar keer aan de orde gekomen. Ze zeggen van, ja, je kunt niet zeggen, van, we gaan een auto kopen en welke kleur wordt die? Nee, hij ja, wordt zwart. Hè? Als mensen mee mogen praten over de koop van die auto, uh, mogen ze ook mee praten over die kleur. Tenzij zegt, we gaan een zwarte auto kopen, wat voor auto wordt. <laughs> ja. En dan krijg je de... Dus je moet duidelijk dat gesprek altijd wel inkaderen. Dat, want anders breng je ook verwachtingen die je dan niet waarmaakt. Ik wil nog even terug naar bereikbaarheid, parkeren en mobiliteit en verkeer. Ja. Uh, meneer Berens had het net al over een, uh, een, een parkeerplan... waar eigenlijk al, uh, ik denk vanaf 2009, over, uh, over gegrondst wordt. Zolang zijn we bezig met, uh, met parkeren. Het is begonnen met uh, één wijkje met een parkeervergunning... en vervolgens uh, buitelde allerlei vergunningen op verschillende tijden... Ja. met verschillende uh, bedragen wordt uh, rond. Eigenlijk... Uh, is, zag je door de bomen de parkeerplaatsen niet meer? Nu staat hier een aantal uh, dingen in. Hè. Parkeerbeleid resulteert in inkomstenstijging enzovoort. Maar uh, wat wel grappig is wat eronder staat. De eerste parkeervergunning voor inwoners van Zandvoort en Bentveld is gratis. Nou, daar zal je wel mee scoren. Maar er staat ook onder dat het totaal kostendekkend moet zijn. Dat is in het begin ook geroepen. En uiteindelijk bleek het toch een winstgevend uh, ding te zijn. Uh, nou, het parkeren als totaal is een winstgevend product, maar dat komt met name door de betaalparkeerplaatsen parkeerplaatsen voor onze bezoekers. Uh, het onderscheid dat hier wordt gemaakt is dat het voor de zandvoort dus budgetneutraal moet zijn, of uh, kostenneutraal moet zijn. En je kunt gewoon prima uitrekenen wat het de gemeente kost om een vergunning uh, te verstrekken. Ik dacht, ik meen dat ik bedragen heb gezien van euro €40, 50 per vergunning, maar dat weet ik niet helemaal zeker, dat het zelf ook moeten worden uitgezocht in dat uh, parkeerplan. Ja, kijk, kijk, daar begint de onduidelijkheid ja, al. Wat een uh, vergunning kost. Ja, nou, daar begint de duidelijk onduidelijkheid al. De, de fractievoorzitter van de VVD weet niet dat er uh, allerlei verschillende bedragen zijn. Want het gaat van 125 ja, tot ja. 35. Precies. Dus daar zal dan duidelijkheid in moeten komen. Hoe maar, gaat u dat juist, aanpakken? Juist daarom is het belangrijk dat, je, uh, dat we stoppen met dat elke dat er, ik weet niet hoeveel vergunningssystemen er op dit moment in zandkort zijn. Dat zijn er heel veel en, ja. en je wilt gewoon toe naar één duidelijk uh, systeem, zodat ook duidelijk is wie waar kan parkeren en uh, tegen welke kosten. Dat je niet een heel wet aan vergunningen hebt. de ene wijk moet uitleggen: ja, uw vergunning kost 80 euro en de andere wijk: ja, uw vergunning kost uh, 100 euro. Ja, nou, dat, uh, ik, ja. Ik, zie, ik zie een aantal dingen uh, als statement in het coalitieakkoord terug, maar hoe ga je dan bijvoorbeeld dat, uh, dat parkeren aanpakken? Nou, er ligt er een heel rekenkameronderzoek. Wat uh, heeft gezegd van nou, zo zou je dat parkeerbeleid het beste aan kunnen pakken. Mm -hmm. uh, daarvan hebben we nou gezegd van dat, dat rekenkameronderzoek gebruiken als uitgangspunt. U nou, heeft net ook wethouder, voormalig wethouder Berendsen gehoord... die uh, al een heel eind gebed was met uh, de uh, visieontwikkeling daarop. Dus daar zal gewoon op moeten worden voorgeborduurd. Want dat ging volgens mij uh, op basis van datzelfde rekenkameronderzoek. Ja. Uh, en dat is ook gewoon een kwestie dat zal het college aan moeten werken met het ambtelijk apparaat. Oké, okay, dus dat, en, uh, een aantal voorwaarden zijn opgeschreven in het coalitieakkoord. Dus die, uh, Waaronder die gratis ja. die. Maar dat is dus een, een, een doorborduur op het plan wat er eigenlijk al ligt, hè? dat onderzoek is geweest. Um, we gaan nog even naar de, de portefeuilleverdeling. Want... Ja, en bij dat parkeren trouwens, het ja. belangrijkste is van het parkeerbeleid is altijd een beetje het verdelen van schaarste. Hè? Want het is een tekort aan parkeerplaatsen en meer mensen die er willen parkeren. Maar wat ook al belangrijk is, dat we nu hebben vastgelegd, het aantal parkeerplaatsen in Zandvoort blijft minimaal gelijk. Dus dat voortdurende schrappen van parkeerplaatsen, wat we de afgelopen jaren heel vaak hebben gezien, uh, dat gaat stoppen. En dat is ja. denk ik ook een heel belangrijk sturingsinstrument. Uh, het aantal parkeerplaatsen is gewoon te laag. Anders had je geen probleem met uh, schaarste. Nee, dat klopt. Maar als ik dan het plan uh, Metropol, Metropool Boulevard bekeken heb, waar u ook vragen hebt gesteld over het aantal parkeerplaatsen. Hmm. En kijk dan naar het coalitieakkoord waar dit plan ook in staat. Gaan we daar dan een combinatie van maken, parkeerplaatsen en parkeerplaatsen behouden? Nou, bij de metapolboulevard is er in de commissie of in de raad geweest, geloof ik. En daar hebben wij gezegd van, nou, zoals het er nu voor ligt is de VVD er niet voor. En dat lag met name op het aantal uh, parkeerplaatsen wat daar zou verdwijnen. En toen heeft het college de toezegging gedaan. Die heeft het stuk toen teruggenomen. En gezegd, dan gaan we dit uitwerken zodat in de buurt uh, meer dan genoeg nieuwe parkeerplaatsen bijkomen... zodat het aantal plekken gecompenseerd wordt. Ja, en daarna bleef het ijzer stil om omtrent dat en daarna het project. Het nog steeds, uh, ja. Maar het wordt wel weer opgenomen in, uh, in het coalitieakkoord, de vijf projecten waaronder uh, Metropol. Mm -hmm. Er wordt ook gezegd dat er eerst genoeg uitwerking moet zijn voordat we naar het volgende project gaan. Mm -hmm. Ligt het dan nu stil? Nou nee, dat is gewoon een lopend uh, project. En wordt de, ja, ik ben geen wethouder of geen ambtenaar, dus ik weet niet precies uh, op welk detailniveau dat nu uh, ligt, maar dat is een, een van de lopende projecten. Oké, okay, dan nog terug naar uh, de portefeuilleverdeling. Mm -hmm. Wethouder Vrij gaat uh, het circuit uh, aan D66 geven. En D66 is de indiener van het amendement. Hoe, hoe nu verder? Nou, hoe nu verder. Um... Afgelopen vrijdag zat bij de Griffiepost, dat is een mail die de raadsteden allemaal krijgen met uh, nieuwe stukken, er zit een, uh, amendement, of een motie die uh, ingediend is door D66 uh, en gesteund door de overige coalitiepartijen, waarin uh, eigenlijk het college wordt opgeroepen om een nieuwe uh, financiële actualisatie te doen voor de Formule 1, waarbij dat amendement wordt uh, teruggedraaid. Dat um, is doen mijn korte samenvatting, maar... Uh, want het amendement is juridisch niet houdbaar uh, gebleken. Dus dat wordt uh, teruggedraaid. Vindt u, niet, uh, uh, vindt u het dan niet triest dat er een aantal keren uh, geroepen is in uh, de betreffende vergadering. Door uh, de, de wethouder en door ook onder andere uh, uw partijgenoot. Yo, laten we het nou eerst eens terugnemen en juridisch uh, gaan kijken of het juridisch haalbaar is. Ik heb dat geloof ik al vijf keer gehoord. En toch ja. moest het amendement erdoorheen gedrukt worden. En nu uiteindelijk blijkt het is niet haalbaar. En dan zeggen de partijen die het ingediend hebben van ja, het is toch wel jammer dat het zo gelopen is. Ja, dat, uh, dat ben ik heel geen. je eens. En dat hebben wij ook tijdens die vergadering zelf gezegd. En het ging dus uiteindelijk ook niet, uh, ja die val van het vorige college ging ook niet zozeer om die weg. Want er zijn tussen andere partijen wel groter inhoudelijk uh, meningsverschillen dan, dan of je zo'n weg nou 50 dagen of drie dagen per jaar mag gebruiken. Maar dat ging meer over de manier en de stijl en de, het... het, het, het ja, ik vind dat het politiek is ook een beetje, je hebt alle, we zitten daar met z'n zeventien en met acht partijen die hebben allemaal verschillende meningen. En het ja. doel is dat we een beetje uitzoeken hoe we daar op een fatsoenlijke manier uit kunnen komen. Okay. En als je dan gewoon een standpunt hebt en daar houd je onvermeulbaar uh, aan vast, ja dan kom je geen steek verder. Nee, dat en dat is... is wat er bij die vergadering is gebeurd. Dat is het college wat... heeft toen, uh, de Vrij heeft toen gezegd, nou laten we in gesprek gaan, maak er een motie van. Ik wil een toezegging doen dat ik in gesprek ga, maar laten we even nou, een, een compromis zoeken wat wel haalbaar is. Nou, en daar is op gereageerd met nee, we gaan niet stemmen. <tied> Ja, en uh, vandaar dat we nu een nieuw coalitieakkoord uh, ja. hebben. Um, ik moet voor naar een andere partij. Ik uh, kan nog uren hierover uh, praten, helaas moeten wij uh, stoppen. Uh, ik wens jullie veel succes de komende twee ja, jaar. Dankjewel. En ik denk dat we elkaar nog wel spreken. Daar ga ik ook al vanuit. Dank Dankjewel. Ja, en dag nog. Hoi, hoi. Toi, van een kind van de Willy Alberti. En ook weer, uit, ook weer uitgezocht door Koorn natuurlijk. En in het tweede gedeelte praten wij met mevrouw Koper van de PvdA. Mevrouw Koper, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Zonneveld. Alles gezond? Alles gezond, dank u wel. Mooi. Um, nieuw coalitieakkoord. Ook u bent daarbij betrokken als uh, ja. uh, partij. Uh, u heeft tijdens uh, de uh, bekendmaking van uh, de, wat de formateur... ...gezegd heb van nou de kans dat die en die partijen bij elkaar komen... ...dat lijkt mij de meest gunstigste. En toen mocht iedereen zijn praatje doen. En u heeft toen bekendgemaakt dat u bij de coalitiebesprekingen... ...toch wel de bestuurlijke omgang op de agenda wilde hebben. Ja. Nou zie ik daar een stukje over in het akkoord. Wij zijn ons bewust van onze bestuursstijl... ...op basis van onderling vertrouwen, consensus... ...tenzij aanspreekbaarheid en voortvarendheid... Bent u daar tevreden mee? Ja, daar ben ik zeker tevreden mee. Want daar hebben we uitgebreid met elkaar als vijf partijen over gesproken. En dat doe je ook in het kader van... Uh, wat ging er nou mis de afgelopen periode... en hoe kunnen we nu zorgen dat we een stabiel constructief uh, bestuur uh, uh, samenstellen. Want daar hebben de inwoners uh, recht op. Uh, dus daar hebben we lang en breed over gesproken. Uh, mensen verwachten heel snel... Een coalitieakkoord, maar juist door het feit dat we hier uh, veel aandacht aan besteden. Hoe gaan we het nu doen? En ook en die staat is dus niet alleen, hoe gaan we het samen doen in de coalitie? Maar ook, hoe gaan we het samen doen met onze inwoners? Want er ligt wel een heel groot probleem. De coronacrisis, een grote economische crisis. En dan valt ook nog eens het college. Dus daar hebben we eigenlijk wel heel veel tijd aan besteed. En dan staat er maar één zin, hè, want dat is uiteindelijk de tekst. Maar dat is wel de weerslag van een hele goede discussie. Nou, dat, uh, het, het ging er ook om dat de omgangsvormen nogal eens uh, grof en onbeschoft uh, waren. Zeker. Dat zijn de woorden van, uh, van meneer Van den Berg, de formateur. Is, nou, is daar ook zei, over gesproken? Ja, uh, ja, zeker. Want hij zei dat het lijntje tussen, tussen, tussen duidelijk en helder uh, uh, vaak overschreden werd naar hard en grof. Uh, en dat we dat niet met elkaar moeten willen. En, uh, nou ja, daar hebben we het met elkaar natuurlijk ook over gesproken. En dat heeft alles te maken met hoe kun je nou dat onderlinge vertrouwen... wat, wat collega Hendricks net ook zei. We zijn natuurlijk verschillende partijen, we hebben allemaal verschillende standpunten... maar hoe kun je elkaar nu overtuigen op basis van de inhoud van... hé, hey, dit is voor mij belangrijk en dan komen we tot consensus... of gaan we allemaal in ons eigen gelijk blijven zitten en komen we geen steek zetten, uh, verder. Nou ja, net wat uh, collega Hendricks net zei... we hebben met elkaar goede afspraken gemaakt over hoe we gaan zorgen streven naar consensus en dat betekent net als in een coalitieakkoord dat de ene keer iets heel belangrijk is voor de ene partij en dan moet een ander daar misschien iets meer water in de wijn doen en op een ander moment is er iets heel belangrijk voor een andere partij. En daarin zijn wij alle vijf uh, volgens mij heel goed bediend in dit, uh, in dit akkoord en we hebben daar hele goede gesprekken over gevoerd pittige gesprekken, maar uiteindelijk wel met een resultaat waardoor ik hoop en verwacht dat we een heel stabiel, constructief bestuur voor bestuurverstand krijgen we daardoor dan ook in de raadzaal misschien wat meer discussie in plaats van het neerleggen van meningen en vervolgens roepen wij gaan niet mee met dit of niet mee met dat nou ja, goed, het raadsprogramma was natuurlijk de bedoeling dat we die discussie zouden krijgen in de raad vooral. Want bij de coalitieakkoord is het toch zo dat de meerderheid van de coalitie een bepaald standpunt ingenomen heeft zoals nu in het akkoord. Mm -hmm. Uh, en dat was het doel van het raadsprogramma, maar dat is echt mislukt. Daar kunnen we best wel vaststellen de wijze waarop die discussie gevoerd is. Dus ik hoop van harte, ik ben don op de uitwisseling van meningen... en te kijken van wat zit daarin, want dan kun je elkaar scherp houden en versterken. Maar als het gaat om, uh, ik heb gelijk en, uh, en jij ziet het helemaal verkeerd... Ja, dan kom je geen spat verder. Nee. Uh, bij het onderhandelen in de afgelopen drie weken... zijn natuurlijk allerlei standpunten uh, gediscussieerd... Ja. Wat was nou uh, voor de PvdA het moeilijkste standpunt om uh, dat te accepteren? Uh, nou, het belangrijkste standpunt, hè, want het moeilijkste... Het, het, het, het, pff, ik denk dat iedereen wel een moment heeft gehad dat hij dacht van oeh... Het belangrijkste wat wij natuurlijk meegenomen hebben is die bestuurstijl en die participatie. En gaan we het samen doen? Daar hebben we het net over gehad. Maar het belangrijkste voor ons was wel de discussie over het sociale domein en de WMO en de jeugdzorg. En want op korte termijn hebben we een reuze economische crisis en die kan natuurlijk lang duren... Uh, en dat is op korte termijn geld voor beschikbaar... vanwege de verkoop van de aandelen. Nou, dat geld dat kun je maar één keer uitgeven... maar dan hou je de lopende begroting. En die lopende begroting die wordt in de toekomst echt bedreigd... doordat de kosten van de WMO en de jeugdzorg zo stijgen... En daar kun je op, te, op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt uh, proberen te zorgen dat die kosten omlaag gaan... door allerlei besparingen en slim werken. Wat, wat uh, collega Hendrik net ook al zei over de ambtelijke samenwerking. Of je kunt snijden en bezuinigen. En dat was voor Partij van de Arbeid wel heel helder... dat je niet moet toonen aan het voorzieningniveau voor de inwoners... en dat je ook met de jeugdzorg niet moet zorgen voor wachtlijsten... door minder zorg aan te bieden. Dus daar hebben we met elkaar uitgebreid over gesproken... En, en we hebben elkaar goed gevonden in... we gaan niet bezuinigen, maar we gaan wel besparen. We gaan echt zorgen dat, er, dat, dat de organisaties die het aanbieden... dat die slimmer met het geld omgaan. En dan gaan we bovenop zitten met elkaar. Oké, okay, ja. de, de zin daaronder is... we pakken de groeiende armoede onder Zandvoortse jongeren aan... Hoe, ja, hoe, gaat, en, hoe gaat dit college dat aanpakken? Ja, het grootste probleem hè, van, van wat ik net ook zei over WMO en jeugdzorg en ook de groeiende armoede in gezinnen is gewoon dat, dat het, het huishoudboekje thuis door Haagse maatregelen ontzettend onder druk staat. En dat weten we allemaal. Hè. In de loop der tijd zijn alle kosten gegroeid, maar inkomens zijn niet meegegaan. Dus dat betekent dat gewoon huishoudens um, te maken hebben met. Uh, nou ja, te weinig geld om te besteden. Simpel. En dat betekent dat de jeugd... en dat is uit uh, de monitor van de minimabeleid... is dat naar voren gekomen... Uh, dat de jeugd... Uh, dat er een groeiend gedeelte van de jeugd in Nederland... en dus ook in Zandvoort... zo'n 25 procent... dat die uh, opgroeien in een gezin... met te weinig geld. En... Daar moet je als overheid wat aan doen. Daar moet Den Haag wat aan doen. Maar als Zandvoort hebben we daar voor minimabeleid. We hebben allerlei maatregelen. Zoals nu ook in de coronacrisis dat het digitaal vergaderd moet worden. Dan moet je zorgen dat mensen thuis wel een pc of een tablet hebben. Waardoor die kinderen goed mee kunnen komen. Nou, er zijn allerlei maatregelen. Maar er is altijd een percentage wat je niet bereikt. En daar moet gewoon alle inzet op. Om te zorgen dat die maatregelen gebruikt gaan worden. Want we hebben hele goede maatregelen. We kunnen qua schuld hulpverlening, et cetera, er nog een tandje bovenop doen. En dat hebben we ook met elkaar goed over gediscussieerd. En dan moeten we zorgen dat we iedereen bereiken. Nou, daar moet gewoon alle aandacht naartoe. En ik ben blij dat we het dan met elkaar... Ja, de jeugd heeft de toekomst. En daar zijn wij in dit coalitieakkoord volledig over eens... dat we daarop moeten inzetten. En dat is voor de Partij van de Arbeid bijzonder belangrijk. Ja. Uh, ja, prima, we gaan zien wat, uh, wat, wat de raad daarmee doet of het college. Er zal als ja. ongetwijfeld, een, uh, een, een raadsvoorstel of een collegevoorstel voorkomen. Uh, wat vindt u van de projectaanpak? Uh, wat bedoelt u met projectaanpak? Vijf, uh, er zijn vijf de, de vijf projecten die stonden ook al in het uh, breedgedragen ja. programma. Ja. Nou, er zijn nog een aantal andere kleine projecten. Hè? Want bijvoorbeeld de Krocht, die komt dinsdag op, op de raadsagenda. Er is ook zo'n project waar we al, een, al twee jaar lang uh, over praten. Al zeven jaar lang? En, en uh, nou, volgens mij is er al een jaar of veertig geen groot onderhoud, Dus er wordt er al iets langer over gesproken. Maar wij hebben dit keer als uh, uh, fractievoorzitters... hebben toen unaniem gezegd, dat gaan we doen. En we hebben nu als coalitie... Uh, uh, uh, is de afspraak gemaakt dat we die krocht ook deze bestuursperiode gaan uh, renoveren. En de uh, Partij van de Arbeid dient een, een amendement in uh, dinsdag... samen met uh, de overige coalitiepartijen om de krocht uh, te renoveren. En vooral, en dat is namelijk nog niet gebeurd... en dat is ook een kwestie van bestuurstijl... samen met de, uitbaters en de, met de uitbater en de gebruikers het plan van eisen verder aan te scherpen... en met een plan terug te komen naar de Raad... en te zorgen dat... We deze bestuursperiode nog gaan renoveren. Ik... Dus dat is een project wat voor ons heel belangrijk is. En verder is er afgesproken dat deze projecten, die zitten in verschillende fases, dat daar gewoon die tot uitvoering gebracht moet worden. Dat mm -hmm. zijn de... De... volgens mij de eerste ja. die, uh, die gedaan gaat worden. Ja, nou ja. ik haal uh, specifiek de, de, de krocht, die begint er zelf over. En ik roep dan even die zeven uh, jaar. Want ja. bij de uh, vorige, vorige verkiezing, dus dat is zes uh, jaar geleden, stond in ja. alle partijprogramma's iets over de krocht. Ja. In, twee jaar geleden stonden er in uh, vier programma's iets over de krocht. En gelukkig zijn we nu zover dat de krocht uh, aangepakt wordt. Ja. Bent u voor de duurste variant? Nou, wij zijn voor de variant waarbij het een laagdrempelig, multifunctioneel uh, uh, centrum kan blijven. Kijk, de krocht is een prachtig theater, een geweldige akoestiek. Maar er moet echt van alles aan gebeuren, ook op het gebied van elektriciteit, veiligheid... ...en de modernisering. Dus wij hebben afgesproken... ...in de raad het wordt geen likje verf. Dus variant 1, nou die hadden we gewoon niet hoeven noemen... ...want dat is gewoon achterstallig onderhoud. En maar het, het, het, de waarheid zit tussen variant 2 en 3... ...en variant 3 is nog niet uitgewerkt. Dus we hebben nu met elkaar gezegd... ...laten we de, de handschoen oppakken... ...en verder gaan met variant 3... ...maar dan niet met de beperking... Uh, we doen alleen het achterstandig onderhoud, maar we gaan zorgen voor een laagdrempelig multifunctioneel centrum. En dan moeten de verenigingen en andere gebruikers ook aangeven, wat heb je nu nodig? Want je kan in de duurste variant een heel mooie glazen uitbouw doen. Ja, dat is prachtig, maar dat is de buitenkant. Maar wat we nodig hebben is, hoe kunnen we het het beste gebruiken? Dat is toch ook wel veel belangrijker dan dat de buitenkant het mooiste schilletje krijgt. Ja, het belangrijkste is dat de binnenkant de beste opknappen krijgt. Dat lijkt mij ook. En uh, ja. dinsdag wordt daarover vergaderd. Ja. De laatste vergadering ja. van, uh, van dit seizoen. Ja. En hopelijk worden ook de wethouders dan geïnstalleerd. Ik wil nog even ja. terug naar wonen. Uh, 30, 40, 30 blijft behouden voor de nieuwe projecten. Dat is een, uh, denk ik ook wel een, een soort eis van de PvdA geweest. Nou ja, zeker. Wij hebben natuurlijk dit, uh, deze raadsperiode uh, amendementen... Uh, een uh, uh, fonds sociale woningbouw uh, ingediend en daaruit uh, uh, 30% sociale woningbouw bij nieuwe projecten. Met andere partijen is dat ook aangenomen en dat, is, dat zit in het uitvoeringsprogramma Wonen. Dus dat staand beleid. Maar wat je nu merkt bij projecten, en dat is een beetje technisch financieel verhaal, bij projecten heb je een bepaald budget. En op het moment dat het. ...in de grond erg duur is... Uh, ...ja, dan wil je ook proberen... ...om voor de gemeenschap daar zoveel mogelijk... Uh, ...zo min mogelijk geld... ...in, uh, in te stoppen. Ja. Nou, hoe kun je dat nou het beste doen? Uh, dat, dat deed je in het verleden door de sociale... ...woningbouw daar te doen waar de grond goedkoop is. Maar we hebben met elkaar juist afgesproken, we doen overal sociale woningbouw. Nou, dan kun je elke keer die discussie voeren, of je kunt met elkaar kijken van waar zitten nu financieel de problemen. Want wat je niet wil is dat je alleen maar sociale woningbouw doet in Noord, maar je wil in het hele dorp sociale woningbouw. En we hebben met elkaar een prachtig uh, compromis bereikt als het gaat om Matthijsplein en L2. Op allebei die plekken moet er wat gebeuren en we gaan kijken waar, ze, waar het het beste kan plaatsvinden. Nou, het zijn allebei locaties aan de boulevard achter de boulevard. En dan komt het goed, maar dan hoeven we die discussie in de raad daar... de komende periode niet meer over te voeren. Nou, je krijgt natuurlijk al heel gauw het idee... Uh, als ik badhuisplein even neem, dat ja, dat is een A-locatie... dan moeten we duurdere uh, woningen neerzetten. Ja, het is meer dan ook hoe je het inricht uh, in, in, in zijn geheel. Hè, want de planning is ook een hotel. Welke uitstraling wil je dat zo'n... Dan... Um, zo'n uh, plein uh, heeft. Dus daar kun je op allerlei manieren mee omgaan. En als je bijvoorbeeld veel functioneler dat in het entree kan doen. En zoals de gedachte in de coalitie nu is, is, is, is de gedachte dat je daar bijvoorbeeld op de plek van de passagepanden wat mee zou kunnen doen. Maar dat is uitwerking en daar gaat het college over. En um, ja, nou, op die manier kun je, kun je met elkaar zorgen dat je doel, dat er overal sociale woningbouw plaatsvindt, wordt gedaan. En je denkt ook nog eens aan het, uh, het huishoudboekje van de gemeente. Heb... Dat is een win-win-situatie. Ja, ik heb nog wel een vraag. Uh, er staat ook in, uh, in het programma... als het gaat om 40% betaalbare en middeldure woningen... is maatwerk bij nieuwe projecten mogelijk? Ja, dat heeft te maken met dat je bijvoorbeeld keihard kunt zeggen... het, is, het moet 20% uh, huur zijn in een bepaalde sector... of 20% koop. Maar de wens is natuurlijk uh, van de Raad ook al een hele tijd... en zeker in deze coalitie... Um, um, en daar mag u zeker GBZ ook uh, op bevragen als het gaat om goedkope koop. Daar hebben we het met elkaar flink over gediscussieerd. Hoe kunnen we dat nou bereiken? En dat kunnen we het beste bereiken als je in die 40% middensegment daar met elkaar uh, goede afspraken over maakt. En dan moet je niet daar zeggen, het moet 2020 zijn, want dat nee. zou niet wijs zijn. Maar je moet kunnen zorgen voor maatwerk. En ook dan ga je weer kijken, hoe kun je dat het beste invoeren? Nou, dat is uh, een mooie uitleg. Mevrouw Koper, ontzettend bedankt voor uw uitleg. Ik, ik wil er nog eentje kwijt. Mag dat nog, u mag u eens. nog één uh, minuut iets kwijt. En dat is, en dat is waar, waar, waar ik vind dat we, wat duidelijk is wat de coalitie nou echt met elkaar goed heeft afgesproken. En dat is, we hebben het college is gevallen over de weg en het circuit. Het hoe en wat daar wil ik het niet over hebben. Maar we, maar we hebben het circuit in een aparte... ...plek gegeven in, in het coalitieakkoord... ...omdat het een hele belangrijke grote onderneming is in Zandvoort... ...en omdat het mega-evenement Formule 1 voor Zandvoort een bepaalde betekenis heeft, mogen we al zeggen. En Partij van de Arbeid heeft dat ondersteund als het gaat om het evenement... ...maar we zijn ook altijd heel kritisch als het gaat om het geluidsoverlast bij het reguliere gebruik. En zoals de burgemeester ook al aangeeft, daar moet het circuit... Euh, ...zich wat beter op het standpunt stellen... ...om dat goed te managen... ...daar hebben we nu in het coalitieakkoord ook goede afspraken ja, dit, gemaakt. Het staat er duidelijk Dat betekent in. dat je zwaar het één doet. Hè. Je ondersteunt het evenement... ...en alle afspraken die je hebt met het circuit... ...want wij gaan behoorlijk om met onze ondernemers... ...en dus ook met het circuit... ...maar dat je ook zegt... ...een onderneming die overlast bezorgt aan zijn omgeving... ...moet daar zelf iets aan doen. Het, nou, Dat vind ik een hele mooie afspraak. Ja, het staat uh, duidelijk beschreven in het uh, ja. raadsprogramma... ...en ik, uh, ik ga daar zeker ja. nog eens eens op terugkomen... Uh, ik dank u voor uw tijd. En we gaan straks praten met, uh, met CDA. Uh, Oké. Okay. Dank u wel. Dag. Dag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 weer terug. Als laatste spreken wij met uh, Kees Metters van het CDA. Uh, meneer Metters, goedemiddag. Goedemiddag, Ben. Ook alles nog gezond bij de CDA? Ja, uh, nou niet helemaal. Oh. Ik heb genoeg genoeg uh, nu het zegt, want uh, Rolf heeft een fietsongelukje gehad. Dat is ons schaduwraad CV. weet je wel. En die is van het ziekenhuis terechtgekomen, dus bij deze, uh, voor hem vanuit de wetenschap, hij is naar het vuur gebracht en uh,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 wij nee, we moeten uh, dealen met elkaar. En dat doe je als je gaat onderhandelen. Het is geen sociaal zaken meer. Wel gelukkig volkszijfvesting voor meneer Bluis. En financiën. En daar hebben we over onderhandeld met elkaar. Het is een goede harmonie gegaan. Uh, het uh, mag uh, klaar zijn dat uh, meneer Bluis al uh, redelijk ver is... met zijn financiële uh, nota's die, die, uh, die besproken moeten gaan worden. Uh, Volgende punt. En dat is eentje waar ik speciaal heb ik die voor u bewaard als uh, oud-politieagent...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 Ja, we hebben moeten onderhandelen met elkaar en dat duurt even. En dan moet je natuurlijk nog een heleboel uitwerken. Maar als die basis er is en we willen met elkaar uh, uh, Zandvoort vooruit helpen... zoals die mooie tekst dat zegt, ja. zonder het door de crisis, dan gaat dat lukken. Um, u, uh, u heeft eigenlijk al uh, een beetje aangehaald waar het om gaat. Hè? En, en de hoofdlijn en ook voor het uh, CDA is een betrouwbaar en evenwichtig bestuur. Uh, ik, ik, ik, ik hoor in uw stem dat u daar het volste vertrouwen in hebt. Ik heb er vertrouwen in. Volgens mij okay. een heleboel, want we zijn allemaal maar mensen. Ook okay. ik ben maar een mens. En uh, ik heb ook wel momenten waarop ik dingen uh, vergeet. Maar dan is het goed omdat dat een ander mij daar naar herinneren. En dat hoort de basis en de kracht te zijn van een coalitie. En daar... Put ik moet uit en daar heb ik vertrouwen in. En daarom doe ik dit werk ook nou aan ja. voor. <laughs> nou ja, dan, uh, dan rest mij eigenlijk om u heel veel succes te wensen met uh, de komende twee jaar. Uh, bij uitwerking komen we zeker nog een keer bij u terug. Graag. En Graag. dan wens ik u een prettig weekend. Ja, ik wens uh, alles aan het voor de standaard gast ook een goed weekend. En bedankt voor uh, het programma wat u maakt. Geen dank. Oké. Okay. En dan uh, schuiven we hem gelijk maar door naar uh, de agenda die uh, uiteraard uh, kort is. Um, 30 juni is er een workshop stamboom maken in Pluspunt. En de kosten zijn 2,50 euro. En die is van half 2 tot half 3. Uh, alles wat bij Pluspunt is, moet gereserveerd worden in verband met uh, onze coronaplannen. Dus uh, bel op of uh, kijk gewoon op uh, Pluspunt. Of loop er een keer langs, want er is wel iemand bij de receptie. Op 30 juni, uh, dat is natuurlijk aanstaande dinsdag, is er weer een raadsvergadering in het gemeentehuis. Hierin worden een aantal dingen besproken en uh, als het een beetje mee zit, worden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Deze vergadering zal ook weer live worden uitgezonden op de radio en is ook te volgen via de gemeentesite. En dan ziet u uh, de mensen in beeld. 1 juli, het biljarten mag weer van start bij Pluspunt. Op maandag, dinsdag, donderdag ochtend van 9 uur tot half 11. En, smiddags, of en daarna van half 11 tot 12 uur. Ook hier dient u een afspraak te maken op telefoonnummer 5740-330. Maar ja, alle uh, andere grote evenementen die uh, zijn afgeblazen. Nou, hier staat tot 1 september. Maar we kunnen eigenlijk wel gevoelig aannemen dat het uh, het hele jaar uh, gaat worden. Want hoe krijg je... Veel publiek met anderhalve meter afstand. Dat gaat ons waarschijnlijk niet lukken. De herhaling van deze uitzending kunt u tot nader order op maandag horen tussen 12 en 2 uur. Ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in en u luistert naar het programma. Uh, dit was uh, Goedemorgen, Zandvoort van zaterdag 27 juni. En daarbij heeft de techniek gedaan Jelme Koper het eerste uur en Kort Draaier, die ook de muziek heeft gedaan, waarvoor dank, hebben het tweede uur de techniek gedaan. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En mijn naam is Ben Zonneveld en ik mocht het aan elkaar praten. Ik wens u allen een fijn weekend en tot volgende week.